12 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bert van Sloten en Thijs van den Brink. Een hele goede middag. Engels in Duits als voertaal op de basisschool. En een boek dat de Comedy Club heet, maar gaat over het falen van ontwikkelingshulp. Blijft u luisteren. Nu is het nieuws met Juris Tubinitsky. Turkije gaat onderzoeken waar het gevechtsvliegtuig gisteren vloog. toen het door Syrië werd neergehaald. Dat zei president Gül op de Turkse staatstelevisie. De regeringen van de buurlanden hebben inmiddels contact gehad. Gül zegt dat het niet is te negeren dat het vliegtuig door Syrië is neergehaald. Volgens hem gebeurt het vaker dat straaljagers kort de grens overgaan. Het Turkse toestel werd gisteren neergeschoten. De twee piloten zijn nog niet gevonden. d 66 heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd. De partij kiest voor groei, welvaart en meer vrijheid.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 Alleen in 2021 zou de AOW-leeftijd volgens D66 omhoog moeten, naar 67. In het Vijfpartijenakkoord is dat vier jaar later, in 2025. Onderwijs blijft belangrijk voor D66. De partij wil 2 miljard euro investeren in kennis en onderwijs. Verder kiest D66 voor een sterk Europa... met minder bureaucratie vanuit Brussel, maar meer invloed. Milieudefensie is teleurgesteld over de resultaten... van de VN-duurzaamheidstop in Rio de Janeiro...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 Er werd rond drie uur vannacht in het centrum van de stad in elkaar geslagen, zegt de politie. Die man is naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar helaas komen te overlijden. En de politie is meteen een onderzoek gestart en we hebben inmiddels twee verdachten aangehouden, twee mannen uit Sittard. En zijn nog volop bezig met het onderzoek. De twee verdachten zijn 22 en 25 jaar. Of ze het slachtoffer kenden of ruzie met hem hadden is niet bekend. Het slachtoffer komt uit Munster-Geleen, een plaats vlakbij Sittard. In Duitsland is ophef ontstaan over een actie van BILD... om bij alle 82 miljoen Duitsers gratis de jubileumuitgaven te bezorgen. De krant bestaat dit weekend 60 jaar. Veel Duitsers willen niets met BILD te maken hebben... omdat ze de krant smakeloos vinden. Een kwart miljoen Duitsers heeft BILD laten weten... de jubileumuitgaven niet te willen hebben. BILD is met 12 miljoen lezers met afstand... de bestgelezen krant van Duitsland maar veel Duitsers ergeren zich aan de sensatie en schandaaljournalistiek van beeld. Het weer, vanmiddag stapelwolken en af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 17 graden aan de kust, tot 20 in Limburg, morgen bewolkt en regenachtig bij een iets lagere temperatuur. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Amersfoort Noord 2 kilometer. Er zijn werkzaamheden bij Apeldoorn. Daardoor van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid 4 kilometer. En de andere kant op tussen Knoppen Beekbergen en Af het 4 kilometer. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden vanaf Knoppen Beekbergen via Arnhem en Barneveld. Ook werkzaamheden op de A15, Gorkum richting Nijmegen, tussen Waddenooi en Tielwest daardoor 3 kilometer. Op de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 voor slechts 29 euro. Kijk op Audi.nl voor alle onderhoudsprijzen en om een afspraak te maken. Dat is Audi Topservice. Kan jij de stilte nog aan? Morgenavond de confrontatie met de stilte in... The Big Silence, half 12 RKK, Nederland 2.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 De Comedy Club is de naam van het nieuwe boek van Eva Postuma, de boer... over de dilemma's van veertigers hier, afgezet tegen die van veertigers... aan de andere kant van de wereld. En alles wat ertussen zit. Er moeten kinderen op de basisschool ondergedompeld worden in vreemde talen? Ja, zo zegt een recent Europees onderzoek. We gaan erover praten met taalkundige Volker Kuiken. Meneer Kuiken, komst komt het? Moet ik dat zo zeggen? Uh, ik kom uit Friesland. Uit ja. ah, Friesland, ja. Ja, ja moeten zijn niet trots op mijn geweest zijn als ik het zo uitspreek. <laughs> ja, ik begrijp <laughs> wel. Maar goed, we kunnen mailen, we kunnen verder bellen en twitteren. Kijk daarvoor op de website. Radio 1.nl Hier zijn Bert van Sloten en Thijs van den Brink. In Den Haag is het VVD-congres begonnen. Wilma Borgman is erbij. Wilma, mag ik het het verkiezingscongres noemen... of is dit nog een pre-verkiezingscongres? Als je dat doet, Bert, dan krijg je ruzie met de VVD... want uh, dit is nadrukkelijk niet het verkiezingscongres. Uh, het is simpelweg statutair zo geregeld bij de VVD... dat ze eens in het halfjaar een uh, congres moeten hebben. Nou, dat is dus nu. Uh, wat dat betreft kiest de VVD toch een uh, wat andere lijn... dan de andere partijen, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie. Die hebben volgend weekend allemaal tegelijk wel hun verkiezingscongres. Um, die stellen dan hun verkiezingsprogramma vast... stellen dan ook de kandidatenlijst uh, vast. Dat doet de VVD dus pas later... Um, dit moment wordt door de VVD gebruikt om naar de leden te luisteren. Want er liggen al conceptteksten voor het verkiezingsprogramma klaar. En uh, de opstellers daarvan die willen wel even weten of uh, de VVD-leden het daarmee eens zijn. Ja, er zijn ook een aantal sprekers uitgenodigd. Hè? Er zijn uh, onderwerpen over bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking. Daar worden lezingen over gegeven. Nou, dat zei, er zijn deelsessies. Hè? Dat, dat is wat ik net zei. Um, er, is, er wordt hier in een aantal zaaltjes in het World Forum in Den Haag gepraat... over een aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld inderdaad over ontwikkelingssamenwerking. Bijvoorbeeld ook over de economie en over uh, de voorgestelde bezuinigingen. Daar komt het woord Kunduz-akkoord heel vaak te sprake. kan ik je vertellen. Ik heb daar even naar zitten luisteren net. Um, want er is bij de vvd achterban toch wel heel veel bezwaar... tegen de belastingverhogingen die in dat uh, vijfpartijenakkoord uh, zijn uh, afgesproken... De btw-verhoging, de tax, daar hebben de liberalen moeite mee. En de boodschap aan de verkiezingsprogrammacommissie is wel... haal dat uit het verkiezingsprogramma dat, dat de VVD zelf aan het schrijven is. En wordt er nog actie gevoerd door die G500? Ja, dat is grappig. Dit is de eerste actie eigenlijk hè, van de G500. Um, ik kan niet helemaal controleren of klopt wat zij zeggen... dat ze hier met 50 mensen aanwezig waren. Maar wat wel klopt is dat er een motie in stemming is gebracht. Die was ingediend door G500. Uh, de leden die uh, zich hebben aangemeld bij G500... die zijn ook meteen lid van de VVD... en hebben uh, al zodanig op dit congres spreekrecht. Ze hebben nog geen stemrecht, want daarvoor zijn ze nog tekort lid. Dat komt in augustus wel. Dan hebben ze wel al stemrecht. Dus dan geteld telt hun stem was zwaarder. Vanochtend konden ze alleen nog uh, um, gebruik maken van hun spreekrecht. Dat deden ze ook door het indienen van een motie over maar gelijk een heel zwaar uh, onderwerp. Iemand zei G500 trok gelijk het onderste blikje uit de stapel. Want ze kwamen namelijk met een motie over de hypotheekrenteaftrek. Ah. Um, ja, dat is altijd een heel gevoelig onderwerp hier bij de VVD. Uh, want, zegt uh, G500, daar moet maar eens over worden nagedacht. En werd dus ze weggehaald? Um, heel... Nou, viel erg mee Bert, vond ik. Want uh, toch wel 40% van de VVD-leden was het uh, eens met die stelling van uh, de G500... dat het maar eens uh, ter, di ter discussie moet komen, die hypotheekrenteaftrek. Nou, 60% niet. Frans Weker, staatssecretaris van Financiën, die dit in zijn portefeuille heeft... die zijn heel triomfantelijk tegen mij. Nou, dat is een grote meerderheid die het eens is met de VVD-leiding... dat die hypotheekrenteaftrek helemaal niet ter discussie wordt gesteld. Maar dit betekent wel dat er in ieder geval discussie overkomt, denk ik. Goed, we wachten eens op de speech van Mark Rutte. Vanaf half drie is hij hier op deze zender live te horen. Radio 1. Sportzomer tweet. Dat doet vandaag Ron van Gouwen. Wat kwinkeleert er in het digitale struikgewas? Nou, over Rosmalen wordt nog niet heel veel uh, getwitterd. Maar uh, door de kraker hashtag duigie van gisteren werden onze eigen oranje jongens even vergeten op Twitter. Hebben ze eigenlijk wel meegedaan? Uh. Met de EK dit jaar? Nou goed. Uh, de Grieken werden gisteren door de Duitsers afgedroogd met 4-2... en uh, dus was de meest gemaakte grap op Twitter... Grieken uit de euro. Nou, kranten als de Telegraaf en de Sun... die namen dat, uh, dat gebbetje over. En dat was dus ook weer niet zo heel origineel. Twitter ontploft dus een beetje met... nog een hoop andere flauwe grappen over dit uh, Griekse drama. En die ga ik hier natuurlijk niet allemaal herhalen. Nou, vooruit. Een paar dan. <lacht> <lacht> Ed Luc Vonk was de eerste met de klapper. De Griekse keeper staat symbool voor zijn land... Hij heeft een gat in zijn hand. Dat mag geklapt worden. Tennisser Ed Raymond Sluiter die twittert... Als, hij, als het bij de Grieken instort, dan stort het ook meteen goed in. En verder vroegen een hoop mensen zich af... of het nou een dubbeltje op zijn kans was voor de Grieken. En ook werd er gezegd als de Duitsers hadden verloren... als de Duitsers hadden verloren, dan waren ze in ieder geval niet omgekocht. En de Griekse keeper die heeft sinds gisteren een nieuwe bijnaam. Papa, laat de bal los. Ook de puntjes uh, van kritiek op het spel van onze oostenburen kwamen voorbij. Ed Frank de Boer, niet te verwarren met Frank de Boer, die twittert... Schweinsteiger beeldt het Europees noodfonds goed uit. Hij geeft alle ballen aan Griekenland. En er werd ook uh, getwitterd over het verhaal uh, dat diezelfde Schweinsteiger... het bezoek van Angela Merkel aan de kleedkamer van die Dimanchas heeft gemist. Uh, tijdens een kort toespraakje van de bondskanselier stond hij namelijk onder de douche. En uh, wel zou er tussen de twee nog een korte begroeting zijn geweest. Op Twitter vraagt men zich af of er dan in de kleedkamer was of onder die douche. En verder was hashtag Mark Lammers gisteravond even trending topic. De hockeycoach maakte volgens vele twitteraars een uitstekende analyse... van wat er zoal misging bij Oranje in Studio Sportzomer. Zo zegt Ed Niels Pach, het voetbal kan nog veel leren van de hockeywereld. En bij de conculleges van VI Oranje was Ronald Plasterk te gast. Gisteren op Radio 1 vertelde hij daar ook nog over. Op Twitter was de algemene sfeer een leuke vent, maar wat doet hij daar nou toch? Al dus bijvoorbeeld Ed Renate Overschie... en ook veel opmerkingen over het hoge aantal linkse politici... dat de laatste dagen aanschuift bij Genee en Derksen. Na de varen hebben de sociaaldemocraten nu ook RTL 4 gekaapt, zegt Ed Maarten Beuzel. En even wat korte berichtjes dan. Uh, Frits Barend die meldde zojuist dat hij in de file staat... na de start van het uh, toerfietsevenement de Jan Janssen Classic. Hij denkt dat uh, half Nederland meedoet... en dat dat, dat dat het eerste effect is van de uitschakeling van Oranje. Tuurlijk, Frits. En u vraagt het zich natuurlijk ook af, wat doet Ruud Gullit tegenwoordig? Want ja, je leest nooit meer wat van die man in de krant <lacht> tegenwoordig. Nou Gisteravond uh, twitterde hij dat hij op de golfbaan stond... samen met zijn golfheld Sam Torrens... What an honor, zegt Ruud, met een echte foto erbij. Of uh, Ruud het gesprek met Sam ook heeft opgenomen... dat uh, meldt hij overigens niet op Twitter. En op Twitter wordt ook al even vooruitgekeken... naar die mooie pot van vanavond. Sp hashtag Spavra, Spanje-Frankrijk. Ja, Spanje won nog nooit van Frankrijk tijdens een, een groot toernooi. Dus ook op Twitter wordt nog massaal ingezet op de stokbroodbakkers. En of dat straks nog zo is, dat uh, hoor ik uh, vanmiddag. Horen jullie vanmiddag? In het sport zo moet iets. Dankjewel, tot dan luister, blijf aan uw toestel. Girl, Billy Joel. Dat is wel een beetje wat voor jou hoort. Ja, dat is mijn puberteit. Ja, je staat ook mee te zwingen. Sorry, dat niet meer doen. <laughs> Kinderen moeten zo vroeg mogelijk worden ondergedompeld in de talen Engels en Duits. Het liefst al in de eerste klasse van de basisschool. Later zullen ze daar profijt van hebben. Dat advies geeft de Europese Commissie na grootschalig onderzoek in Europa. Het vreemde talenonderwijs wordt in Nederland in principe goed gegeven... maar komt nog wat laat op gang, zegt de Europese Commissie. Hier aan tafel Volker Kuiken. Hij is bijzonder ook leraar Nederlands als tweede taal... aan de Universiteit van Amsterdam. Gespecialiseerd in het leren van tweede talen. Goedemiddag. Goedemiddag. Nederland doet het dus redelijk goed, maar begint te laat. Engels pas in groep 7, Duits pas in de tweede klas van de middelbare school. Waarom doen wij dat zo? Um, ja, wij doen dat eigenlijk sinds de jaren tachtig. En um, ik denk, uh, als we kijken naar de andere landen in Europa... dan doen wij het helemaal niet slecht. Dus om die reden is er misschien niet eens zoveel aanleiding... om ook eerder te beginnen. Maar hoe eerder, hoe beter, zei ik net. Ik weet uh, niet of dat klopt. Hoe eerder, hoe beter, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, en er zijn ook allerlei initiatieven in Nederland al... waarin in groep vijf wordt begonnen, of zelfs in groep één en twee... waarbij kinderen heel erg spelende wijs met het Engels in contact worden gebracht. En ik denk dat... Uh, dat een een heel goed idee is, want hoe meer taalaanbod je krijgt in de taal... hoe eerder en hoe beter je die taal maar leert. Maar spreken we dan uiteindelijk beter Engels? Um, onderzoek zou uit moeten wijzen of dat inderdaad het geval is. Zover Dit we is, gewoon niet. Een, is gewoon een maar... aanname. Uh, nou, als je kijkt naar ander onderzoek, dan kun je ervan uitgaan dat hoe meer taalaanbod je krijgt, hoe beter uh, je taalvaardigheid wordt. En uh, ja, je moet natuurlijk wel uitkijken wanneer je begint. Er wordt wel gezegd dat het niet zo handig is om met kinderen in groep 3 en 4 te beginnen. Want dan leren ze net het lezen en schrijven in het Nederlands. En dan leren ze alle rekenvaardigheden. Dus daar zijn ze dan wel even druk mee. En dan moeten ze niet te veel andere ingewikkelde dingen aan hun hoofd hebben. Eva posten maar de boer. Weet je nog wanneer u uh, begon met Engels? Nou, volgens mij pas in de eerste klas van de middelbare school. En ik heb een zoontje van twaalf, die zit nu in groep 8 En die heeft nu wel Engels. Ja. Maar ik, toen, toen hij dat kreeg, dacht ik, nou, volgens mij had ik dat nee, in mijn tijd ik niet. Ik ook niet hoor. Bert? Ja, wij wel. We hadden ja? in groep 5, uh, of dat, de, de klassen waren er nog, klas 5 en klas 6, ja. kreeg je het al Echt? Engels. Oh ja? Ja. ja? Zo, ja. Zo, dat is een Want, nou, hele school. moderne school. Wat was dat? In Amsterdam. Oh, oké. Okay. Ja. En Duits allemaal tweede jaar van de middelbare school ja. denken? Ja. ja. En dat is nog steeds zo? Dat is nog steeds zo. Er zijn uh, in het grensgebied wel scholen die het eerder aanbieden. Maar uh, over het algemeen uh, begint het in de tweede klas van, de, van het voortgezet onderwijs. Ja. Ja. Waarom zou het goed zijn om eerder te beginnen met die tweede of derde taal? Nou, om, wat ik net eigenlijk al zei, hoe eerder je ermee begint, hoe groter het taalaanbod is. En, en we weten uit onderzoek dat uh, ja, als je veel taal aanbod krijgt en de kwaliteit van de taal aanbod is goed, dat je het dan eerder oppikt. Je gaat het niet door elkaar halen? Je je gaat je niet nee, nee, nee, nee. Kinderen die zich normaal ontwikkelen, die kunnen dat heel goed. En ik raad ouders ook altijd aan, als ze in de gelegenheid zijn... Hè, als de ene uh, ouder een ene taal spreekt en de andere ouder een andere taal... om dat van begin af aan te doen. Want het is altijd handig om minder ja? talen te dus spreken. Heb je dan ook een betere kans op de arbeidsmarkt? Uh, absoluut, absoluut. Um, uh, we leven in een meertalige samenleving. Uh, en dat is ook wat door de Europese Commissie verkondigd wordt. Uh, en die gaan ja, maar van... daar wordt het meestal niet geloofwaardiger van. Als Europa iets zegt, dan denk ik altijd... Van, ah, Oh. Thijs is Nee, nee, <laughs> maar het is wel zo. Ik bedoel, uh, 20% van de Nederlanders is van allochtone afkomst. In grote steden als Amsterdam is de helft van uh, de, de mensen ja, van allochtone afkomst. Maar die zijn vaak weer niet tweetalig. Dat is het probleem nou juist. Ja, wel. Die, die zijn wel tweetalig. Nou, die hebben de grootst mogelijke moeite vaak ook gewoon met het Nederlands. Ja, maar die spreken daarnaast ook nog Arabisch, Turks, Berber. En dat hebben ze ook in hun bagage meegenomen. Dus, en wij hebben een soort bias naar de talen met een, een hoog prestige, met een hoge status. Een bias? Uh, ja, een om het Engels woord te gebruiken? Ja, nee, haak me af. Oké, nou, je had anders wel Nederlands vanaf uh, groep vijf al, geloof ik. Dus dat ja, je zet zet dus ook niks. Nee. zegt ook niks. Nee. Nee. Maar... Um, maar leg uit. Um, dus, uh, ja, i, um, wij gaan echt voor het Engels, voor het Spaans, het Chinees. En ik denk dat het ook heel goed zou zijn als uh, talen als Arabisch en Turkse aangeboden worden. Het Turks is een taal die door 50 miljoen mensen gesproken wordt. Het Arabisch wordt door 150 miljoen mensen gesproken. Ja, dan moeten we het Chinees inderdaad gaan. Um, ja, dat gebeurt ook al. Er zijn uh, uh, op dit moment acht scholen in Nederland... Uh, voor voortgezet onderwijs... waar je ook examen kunt doen in het Chinees. Ja. Maar de belangstelling Mijn daarvoor is... Mijn gaat naar school waar Chinees wordt aangeboden. Dat klopt. Ja, maar de belangstelling daarvoor ja. is eigenlijk minder dan men verwachtte. Want die ja. wil het ook niet? Nou, dat weet ik nog niet. Ja, hij moet ook nog Grieks en Latijn. Uh ja, dat, gaan dat, dat, dat dan dan is zelf een zelf heel snel <laughs> Nou, dat moet blijken, hè? <laughs> okay. Maar waarom is het minder dan verwacht, Chinees? Um, nou, dat heeft toch al te maken met golven. Kijk, uh, Engels, dat pik je toch wel snel op. En, en uh, nou ja, uh, Spaans, uh, als je ook een beetje Frans doet... Dat, dat gaat ook al vrij snel. En het Chinees is gewoon een heel andere taal, een toontaal. En uh, ja, het duurt gewoon wat langer... voordat je, je uh, wat, wat dingen kunt zeggen in het Chinees. Dus daar moet je toch wat meer tijd in steken. Docenten, moeten, docenten Engels moeten eigenlijk de hele les Engels praten. Ja, dat Europese vind minister. ik heel goed. Uh, de uh, doeltaal die zou de voertal moeten zijn. Dus uh, als het, onder, het doel is om Engels te leren... dan zou je als uh, docent Engels zoveel mogelijk Engels moeten spreken. Ja, maar spreken. dat heb je tegenwoordig natuurlijk met dat tweetalig VWO uh, met name. Ik weet niet of het ook tweetalig NAVO en zo is, maar tweetalig VWO ja, weet ik. Ja, ja, ja. Dat is een beetje de bedoeling. Maar dan krijg je dus ook uh, andere vakken, ook wiskunde en zo, in het Engels. Klopt, ja. Ja, ja. Maar, maar dan uh, mis je weer Nederlands. Um, nou, je, je leert wel de concepten natuurlijk. Alleen leer je die concepten dan in, in een andere taal. En daar moet je dan in het Nederlands een ander uh, etiketje op plakken. Maar als je dat niet goed bent in Engels, dan kan je ook ineens geen wiskunde meer. Uh, <laughs> dat is wel zo. Ja, ja, ja, dan heb je een probleem. Ja, dat ja. is zo. Ja. Ja. Ja. Ja. Even posten bij de buur. Zou je niet liever in een andere taal schrijven? Veel grotere markt. Ja, maar ja, ik ben niet tweetalig opgevoed, helaas. Nee. Dus uh, ja, dat Duits dat, uh, laat echt de wensen over. En Engels is ook, ja... Dus, maar het zou leuk zijn als het vertaald wordt. Dus Kijk, dan hebben we doen. wat. Ja. Ja, ja, want op ja. zich, de taal zo goed leren dat u het ook kunt schrijven, dat zit er niet in? Nee, daarvoor ben ik te oud. Dat kan niet meer? Nee. We hadden ze eerder moeten beginnen met Nee, u. ik geloof er wel echt in dat je een taal, uh, als je hem zo jong leert, wel echt heel goed onder de knie krijgt. Ja, maar ja. Hoe, hoe kan het dan dat met name allochtone kinderen... want daar wordt altijd geklaagd over die taalachterstand. Ja. Hoe kan het dan dat daar dan wel die uh, taalachterstand is? Um, ja, kijk, allochtone kinderen die, die uh, als ze geboren worden... Uh, spreken ze van huis uit uh, Turks, uh, Arabisch, Berber. En uh, als ze op hun vijfde naar school gaan... dan hebben ze natuurlijk veel minder Nederlands gehad... dan een, een kind dat uh, van huis uit Nederlands spreekt. Dus die achterstand moet nog ingehaald worden. Maar als een kind een rijktaal aan bod krijgt in zijn eigen taal... Uh, dan heeft het ook die concepten al ontwikkeld... en hoeft het in het Nederlands alleen nog maar die etiketjes daarop te plakken... Ja. Wanneer ben je taalarm? Um ja, dat is een hele goede vraag, want okay. um, uh, ja, wat is taalvaardigheid eigenlijk? Daar zijn we nog niet eens uh, uit. Maar um, uh, je moet natuurlijk wel op school uh, de, de schoolboeken kunnen, kunnen uh, begrijpen. En uh, dat is niet altijd het geval, omdat kinderen wel vaak de huistuin- en keukentaal oppikken. Maar uh, niet zozeer de woorden die ook in de schoolboeken staan... als toelichten, aanvankelijk, uh, samenvatten en dat soort woorden. Ja. Zijn er talen waarvan u zegt, die zou ik graag spreken... Um, ik vind het Italiaans vind ik een erg mooie taal. Ik heb destijds ook een bijvak Italiaans gedaan. En ik vind het Portugees van Brazilië prachtig. En dat kunt u ook? Um, nou, we hebben een Braziliaanse werkster... met wie ik af en toe wat uh, in het, uh, in het um, uh, te Portugees probeer. <laughs> ja, ja. Maar, um, Dus de dagen van de week, die, die ken ik al. En, en zo zijn er meer. Uh, maar de klanken zijn ook heel erg nou, mooi. Wat Jan. maakt het mooi, die klanken? Het zangerige? Um, nou, het is een heel open taal. Dus in, in, het, in een taal als het Spaans zeggen ze Universidad. Maar in het uh, Braziliaans Portugees zeggen ze universidade. En een Laptop in het uh, Braziliaans Portugees. Dat noemen ze een leppitoppi. En een cocktail noemen ze een cocktail En dat vind ik krachtige woorden. Ja, dat doet me een dus, beetje denken aan toen het WK voetbal met een tiki-taki. Uh, dat vond ik dan weer ja, een heel leuk woord. Nou ja, er is een, uh, een Braziliaanse Ikea. Die, je schrijft het tok en stok. Maar je spreekt het uit als stokkie-stokkie. Dus, stokkie-stokkie. Dat is ook heel grappig. Ik ja. ook het principe van die winkelketen. Even ja. nog een favoriete taal. Nou, Frans prachtig, maar Nederlands ook, hoor. Ik, ik ben ook echt blij dat ik in het Nederlands schrijf. Ik vind het een hele fijne taal. Je kan er alles mee in kwijt. Alle woorden, je kan alle gevoelens erin kwijt. Ja. ja. Het Engels vind ik altijd een beetje wat, wat staccato-achtig als je het vergelijkt met Nederlands? Ik vind uh, eerlijk gezegd het, het Engels niet zo'n mooie taal. Maar um, het is net als alle andere talen wel een taal... waar je ook alles in kwijt kan. Dat, dat kan in alle talen eigenlijk. En uh, ja, als je van huis uit Engels spreekt... dan um, kan je je gevoelens en je emoties natuurlijk ook beter uitdrukken... in het Engels dan, dan in de andere taal. Ja. Oké, okay, dank. het Kuiken, bijzonder hoogleraar... Nederlands als tweede taal aan de Universiteit van Amsterdam. 1 Sportzomerbus. We hebben honden nodig, heel veel honden, vieze honden. Het maakt niet uit wat voor soort honden. In Badendrecht wordt vandaag een poging gedaan om een wereldrecord te breken. Mark Robin Visser, hoeveel honden zijn er nog nodig? Nou, ik zou je vertellen: het vorige wereldrecord, dat is overigens ook een Nederland record, dat staat op 1109 honden. 1109 honden, dus er zijn er hier 1110 nodig. En ik zal even aan deze vrijwilliger vragen. Hoeveel honden heb jij al gewassen vanmorgen? Uh, vier. Vier? Ja. Hoeveel honden heeft u al gewassen vanmorgen? Ik denk een stuk of vijftien. Nog niet zo heel veel, maar... Nee. Nee, ik kijk even op de meter hier. Hij staat nu op 145 en dat betekent dat het niet helemaal goed gaat hier in Barendrecht. Als je die vrolijke muziek, wat overigens live muziek is, hoort, dan zou je denken, nou, dolle boel. Maar wij moeten ons zo langzamerhand, dames, toch wel een beetje zorgen gaan maken. Waarom? Omdat die meter nog maar op 150... Dat duurt nog zo lang. De dag is nog niet om. Wat zegt u? De dag is nog niet om, meneer. Dit is allemaal vrijwillig personeel. Ze hebben allemaal een mooi t-shirt aan. Crew, wereldrecord hondenwassen 2012. Maar het is nog maar de vraag of dat wereldrecord vandaag inderdaad gebroken gaat worden. Wat kunnen we nog zeggen tegen de mensen die nu thuis zitten met een vieze hond? Nou, kom naar Barendrecht, kanissenvesten en wij gaan uw hond wassen. En wat kunnen we zeggen tegen mensen die thuis zitten met een schone hond... Toch komen, want het is heel gezellig hier. En ze krijgen alle aandacht voor een lekkere massage. Kijk eens aan. En dat allemaal voor 5 euro. Allemaal voor het goede doel. Want het geld gaat naar stichting Hulphond. Waarmee dan honden worden getraind. Ja. Voor mensen die zelf motorisch beperkt zijn. Ja. Dus we staan hier niet alleen maar voor de leut. Nee. Het gaat hier om de harde pegels. Juist, inderdaad. Goed zo. Ik zou zeggen, goed uit Barecht. Het gaat hier nog tot vier uur door. Dus kom op met die viervoeters. Ja. Ze ja. staan er hier helemaal klaar voor. Ja. Ja. Zeker. En dan kunt hier ook Mark Robin nog uh, ontmoeten. En die deelt petjes uit en uh, bidons en meer van dat soort dingen. Ja. Oké, okay. moeten we oké. Okay. We gaan even tennissen. Uh, want op uh, Rosmalen is uh, Marcella Mesker. En daar is de finale voor de heren van het uh, gasttoernooi in Rosmalen aan de gang. Ja, dat klopt. David Ferrer, de nummer 6 van de wereld. Uh, afkomstig uit Valencia, Spanje. Hij speelt tegen de Duitse qualifier Philip Petschner. Dat is trouwens wel een qualifier, maar een hele goede gastennisser. Hij is ook al wat ouder, 28 jaar ervaren speler. Hele goede dubbelspecialist. Grand Slam winnaar daar, onder andere met Jurgen Meltzer. Dus uh, we zijn uh, net begonnen, vier games gespeeld. Um, Ferrer heeft toch wel het beste van het spel tot nu toe. Hij leidt met 3-1. Hij staat een, uh, een break voor. Ik verwacht nog wel wat van Petschner, want dat is toch een man die een hele goede service heeft. Met regelmaat boven de 200 kilometer per uur serveert. En uh, ja, vorig jaar al in de finale van het gasternooi van Halle stond. Dus dit is wel zijn beste ondergod. Er staat het een en ander op het spel. 68.000 dollar bijvoorbeeld. 250 ATP punten voor de wereldranglijst. En uh, ja, we zitten hier bij de Unicef open. Lekker droog weer. Flauw zonnetje, dus het is prima toeven. En straks om half drie nog de vrouwenfinale tussen de ervaren Russin Nadia Petrova. En zij speelt tegen een uh, jonge Poolse Ursula Radwanska. En ja, dat is de zus van Agnieszka. En dat is die hele goeie. Maar zij uh, Ursula is een uh, speelster in uh, opkomst. En die staat in haar eerste grote finale. Maar dat is dus pas uh, later deze middag. Voorlopig nog Ferrer tegen Petschner. Het staat uh, nog steeds 3-1 voor Ferrer. Hij serveert bij 30-15. Dus langzaam maar zeker op weg naar de 4-1 voorsprong. In de eerste set. Dankjewel, Marcella Meske. Met applaus erbij. Dan is het nu tijd voor, jury voor de hoofdpunten van het nieuws. Joeri Stubinitski. De PVV wil het kwartje van Kok teruggeven aan de automobilist. Volgens een tweet van Geert Wilders... komt dat in het verkiezingsprogramma van zijn partij te staan. Toenmalig minister van Financiën Wim Kok... voerde de verhoging van de accijns op benzine in 1991 in... om de begroting toen op orde te brengen. Een liter benzine werd omgerekend 8 eurocent duurder... Er is de afgelopen weken een ware run ontstaan op zuinige leaseauto's. Dat zeggen verschillende leasemaatschappijen. Per 1 juli gaat de bijtelling op verschillende soorten leaseauto's omhoog. Mensen die van plan zijn binnenkort een auto te leasen... hakken daarom eerder de knoop door... om nog te kunnen profiteren van de lagere bijtelling. En in Sittard is vannacht een man van 23 overleden na mishandeling. Hij werd rond 3 uur vannacht in het centrum van de stad in elkaar geslagen... en overleed in het ziekenhuis... Er zijn twee verdachten opgepakt. Het zijn twee mannen van 22 en 25 jaar. En dat zijn de hoofdpunten voor het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Brugge en Knopend Hoevelaken 4 kilometer. En door werkzaamheden bij Apeldoorn is het vastgelopen van Amersfoort naar Apeldoorn. Daar staat tussen de afrit Hoenderloo en Apeldoorn-Zuid 2 kilometer. En richting Amersfoort tussen Knopend Beekbergen en Apeldoorn-Zuid 3 kilometer. Ook werkzaamheden op de A15, gooi ik hem richting Nijmegen. De A15 is dicht tot maandagochtend, daardoor tussen Tiel-West en Tiel 3 kilometer. Tot tot slot slotte, A28 Utrecht Volle. Tussen Alfred Maarne en Leusen staat 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen, hoe hard stept Nieuw En we hebben een boek. Het boek heet The Comedy Club. Komt u daar? Ja. Dit is de Radio 1 Sportzomer. and memories from a God made That's why God made That's why God made. Populair hier hoor, bij de sportzomer. That's why God made the radio. Waarschijnlijk omdat er radio in voorkomt. De Beach Boys waren dat. 90 mensen zijn nog vermist van de boot die donderdag kapseisde in de Indische Oceaan. Ten noorden van het Australische Christmas Island. De boot was met ongeveer 200 asielzoekers vertrokken uit Sri Lanka. Australische autoriteiten hebben de hoop opgegeven nog levenden te vinden. Correspondent Robert Portier is bekend onder welke omstandigheden de boot is omgeslagen. Nou, dat is een beetje lastig om te bepalen. We weten dat het onrustig weer was op de oceaan afgelopen donderdag. Het schip eh, zond dan ook een noodsignaal uit. Dat eh, is opgepikt door de Australische Marine... Die hebben een patrouillevliegtuig gestuurd en eh, die zag dat het schip inmiddels al gezonken was. Dat er mensen in de zee lagen en die hebben vervolgens een groot alarm afgegeven. Drie uur later kwam het eerste schip ter plaatse, dat was een koopvaardijschip. Zij zagen op dat moment een schip op zijn kop liggen. Dertig mensen konden zich nog vasthouden aan de kiel en eh, die hebben ze uit het water gehad. En dat ging nogal moeilijk, zeiden ze, omdat die zee zo ruig was. Nou, de afgelopen periode uh, hebben ze natuurlijk er van alles aan gedaan... om mensen proberen uit het water te halen. Er zijn 110 mensen gered. Maar dat betekent ook dat er nog 90 worden vermist. En hoewel het water warm is, ongeveer 29 graden... denkt men dat de kans om te overleven... bijvoorbeeld de kracht die je hebt om je vast te kunnen houden... aan uh, uh, stukken, wrakstukken van zo'n scheepje... dat is ongeveer 36 uur. Nou, de marine zal nog wel in de buurt zijn... maar niemand houdt er nu nog, nog rekening mee dat er overlevenden zijn... Die 110 mensen die wel zijn gered, die zijn onder, ondergebracht op Christmas Island... dat eiland waar ze naartoe onderweg waren. En een paar mensen zijn ook overgevlogen naar het vasteland... om te worden behandeld in een ziekenhuis. Ja, want kan je zeggen dat de reddingsactie te laat op gang gekomen is? Nou, dat is wel de kritiek die op dit moment eigenlijk uh, hier te horen is. Want de Australische overheid wist eigenlijk al anderhalve dag... voordat het schip daadwerkelijk zonk, dat het in de problemen zat. Uh, ze kregen namelijk voortdurend noodsignalen binnen van een schip... Het probleem is alleen dat ze niet wisten waar dat schip zich precies bevond. En het duurde nog meer dan een dag voordat ze het eindelijk hadden gelokaliseerd. Toen was het in de buurt van Indonesië, is er een vliegtuig overheen gevlogen. Zag niet dat het schip in de problemen was. En toen ze daarna weer een, een noodsignaal ontvingen... toen zeiden de autoriteiten van, ja jongens, jullie moeten omkeren. Ga maar naar Indonesië terug, dat is dichterbij dan dat Christmas Island waar jullie naartoe willen. Uh, pas in de middag werd duidelijk dat uh, het schip toch echt was vergaan. En de kritiek van de mensenrechtenadvocaten op dit moment is natuurlijk dan ook dat deze ramp voorkomen had kunnen worden. Ja, en politiek, is het een gevoelig onderwerp? Ja, heel erg gevoelig. Ik denk dat de bootvluchtelingen misschien wel het uh, meest gevoelige onderwerp zijn... op dit moment in de Australische politiek. Uh, de eerste reacties zijn op dit moment eigenlijk gericht op medeleven. Mensen willen natuurlijk hun steun betuigen aan de mensen die het overleefd hebben. Maar het zal niet zo heel lang duren voordat deze zaak echt op de spits wordt gedreven. Want bootvluchtelingen, dat zijn voor Australiërs eigenlijk, eigenlijk voordringers. Mensen die niet gewoon in hun eigen regio de procedures afwachten... en pas naar Australië komen... Als als ze weten dat ze daadwerkelijk zullen worden erkend. Nou, men vindt dat die voordringers, die bootvluchtelingen... zo streng mogelijk moeten worden aangepakt. En de oppositie die zal ongetwijfeld zeggen dat de regering te slap is... Want anders zouden de bootvluchtelingen wel wegblijven. Dankjewel, correspondent Robert Portier vanuit Australië. Eva Postuma de Boer brengt uh, dit weekend, vandaag, zelfs al haar derde roman uit. Want hij ligt vandaag in, uh, in de winkels. Uh, het boek heet De Comedy Club. Het geeft een inzicht in de dilemma's waar vele veertigers in Nederland tegenaan lopen. Eigenlijk de centrale vraag, wat gaan we doen met de rest van ons leven? Zijn we nog gelukkig of is het tijd om het leven over een compleet andere boek te gooien? Goedemorgen. Goedemiddag, Goedemiddag is het dan natuurlijk. Ja, we zijn al een tijdje bezig. <laughs> zeg, uh, is dat het? thematiek, ook zelf in de 40 dat mag ik wel zeggen. Ja. Um, de thematiek wat gewoon ook dicht bij huis is? Ja, nou ja, absoluut. Het, um, ik, ik, ik bedacht op een gegeven moment, het, het, het, het lijkt alsof onze leven een beetje in decennia verdeeld is. Van je twintigste tot je dertigste is alles opbouw en groei. En ben je naar iets toe aan het werken? Tussen je dertigste en je veertigste beklijven de dingen. Hè? Dan ja. krijgen mensen kinderen, relaties en trouwen en Carrières die, die, die settelen zich. Nou, en dan zo rond het 40ste. dan gaat iedereen een beetje lopen mekkeren. <laughs> Want, <laughs> mekkeren. Is dit het nou? En uh, is, is dit het nou gras, alles? niet ergens groener? Ja. Vrouwen die zeggen, misschien moet ik toch een cursus doen of is een andere opleiding. Hè. Kinderen worden wat groter, dus of, daar komt een ook meer voor. Mannen gaan natuurlijk vreemd bij het leven, want dat is wel feitelijk dat een feit dat mannen meer vreemd gaan dan vrouwen. Dus dat is. een. Nou, maar in het boek gaan de vrouwen gaan. ook vreemd, toch? Ja, want vrouwen gaan ook wel vreemd. Maar er zijn gewoon meer mannen die vreemd gaan. Dus volgens mij is het over het algemeen, gaan mannen vreemd en gaan vrouwen iets anders met hun leven doen. En dat was de bedoeling van het boek. Dat om kan eigenlijk... toch helemaal niet? Een man gaat toch altijd vreemd met een vrouw? Ik ga ja, Dat een beetje ja, rationeel maar over, dat toch niet altijd... over liefde. Maar, Wat voor vrouwen zijn, dat zijn natuurlijk meisjes van 24 die uh, nog ja. ja. Oké. Okay. Ja, je bent nog niet zo ouder, hoor ik ben wel 40, <laughs> Ja. Hey, dat, dat, was het, dat is het thema? Maar nou, dat is niet in, in echt het, het thema. het, het, het, boek, het uitgangspunt? Het, het, het, het, uitga het begon met een, uh, een uh, idee van een journalist. Ja. En dat is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Waar ik, ik heb anderhalf jaar research gedaan voor dit boek. Want, laten we even vertellen, die journalist die ja. schrijft over misstanden bij een ontwikkelingsorganisatie. Ja, hij schrijft voor een grote krant en hij is gespecialiseerd in ontwikkelingshulp. En hij stuit uh, op een dag op een organisatie in uh, Sri, Sri Lanka, Lanka... die zo onwaarschijnlijk corrupt is. En nou ja, hij, weet wel, hij, hij, hij begeeft zich in die wereld... dus hij, hij kijkt echt niet op van een beetje corruptie... want dat is heel normaal. Maar dit is zo stuitend en het gaat over kinderen... En, nou, hij komt terug in Nederland en hij is klokkenluider. Nou, dat was laatst, was daar nog een item over bij Brandpunt... Wat, er, wat de rol van klokkenluiders is in Nederland. Dat is heel erg, want er is echt geen vangnet voor. Dus de meeste klokkenluiders, dat wordt dus een drama hoe dat afloopt. In een van op de camping. Ja, dat. Maar dit is een waargebeurd element. Dit erin. is gebeurd. Dus ik, ik ben een beetje... Ik, ik vond die... die de, de, de, de, de, de, hoe ontwikkelingshulp werkt... Uh, he, dat er veel corruptie is en dat dat maar als feit wordt aangenomen... van ja, maar dat is nou eenmaal zo. En verder wordt er eigenlijk nooit over gepraat. Want we zijn met z'n allen zo bang dat als we kritiek op die tak leveren... dat de gelden worden gestopt. En terwijl... er, er zit ook iets, uh, iets, iets heel rancuneus in uh, als, als het daarover gaat. Bijvoorbeeld NoVib uh, wordt echt weggezet als een organisatie die helemaal niet deugt. Nou, uh, de, de zaak waar, waar ik dit op gebaseerd heb, daar, daar heeft NoVip inderdaad een, een flinke rol in gespeeld. En er zit inmiddels een andere directeur. En uh, de organisatie waar dit over gaat, um, uh, daaraan geeft NoVip inmiddels geen geld meer. Dus ze zijn er wel achter gekomen. Maar dat is inderdaad, dat is waar. Ja. En vervolgens dacht u van nou het is wel mooi om dat met elkaar een beetje te vervechten. Nou, het, het, het, ik, ik vond het een mooi idee om een... een, een, een Man neer te zetten die dus een heel idealistisch streven heeft. Iets waarvan we allemaal denken: heel goed, misstand, jij gaat het rechtzetten. En zo'n man die daar helemaal aan kapot gaat. En dat was het eerste idee. En toen was ik een tijd met hem bezig. Toen dacht ik: ja, maar ik, ik hou het niet. Ik schrijf twee, drie jaar aan zo'n boek. Dat dacht, ik hou het niet zo lang vol met hem alleen. Er <laughs> moeten mensen bij. Ja, en, nou, en, en zo kwam ik uh, op een mozaïekvertelling en kwam ik uiteindelijk uit bij vijf hoofdpersonages... waarvan hij er één was. Alleen zijn verhaal, dat gedoe met Sri Lanka... vormt natuurlijk wel de dramatische lijn van het boek. Ja. De, nee, er komen inderdaad andere personages ja. uh, komen erbij. Waaronder hier zo, uh, ook mensen uit, uh, uit de omroepwereld. Heeft u een soort binding met de omroepwereld? Met de onderwereld, nee. Ja. Ja, maar... het, het, ik had zelf het idee, maar goed, ik loop hier dagelijks op deze redactie... Ja. dat u had, uh, ergens aan het bureau had gezeten. Het gaat namelijk ook over het 8-uur-journaal... en de ja. opvolging van een ja. presen, niet genoemde presentator. Ja. Ja. Heb ik dat een beetje realistisch neergezet? Ja, dat vond, dat vond, ik vond het best wel, uh, best wel redelijk hoe het gaat. In ieder geval uh, ja. de kleine concties die geko ge ja. Uh, ja, gesloten worden ja. over Philip Redick. Dat uh, die? weet ik niet, Philip die ken ik niet. Nee, die ken ik niet. Het was een oude, zich af en toe verspreken versprekende man, hoe stond, stond het er nou? Nee, maar dit is heel grappig. Jullie zien daar dan zelf iemand in, hè? Ik gricke, heb niet he? één nee, iemand voor ogen gehad, nee. dat heb ik echt niet. Echt niet? Nee. Nee. nee. Maar waar komt dat vandaan, die fascinatie voor in dit geval uh, het Acht uur journaal? Nou, nee, het was, uh, nou, heel, is een heel bizar uh, ideetje weer geweest, dit. Uh, toen ik dus nadacht over meerdere personages... had ik ineens een soort flits van een man die getrouwd was met een nieuwslezeres. En hij ging vreemd. Maar hij ging altijd vreemd. S'avonds om acht uur, als zij het journaal presenteerde, dan lag hij in bed met zijn minnares. Maar dan moest wel het journaal aan. Want hij kon natuurlijk niet thuis komen... en het journaal niet hebben gezien. Nou, dat, dat is hoe dit ontstond. En uiteindelijk is, dat, is die hele scène niet eens zo gekomen. Nee, maar, gekocht, ik, ik vind he? dit veel leuker. Ja, mag ik dat zo zeggen? Of ik, ik, ik, ik, bedoel, ik bedoel het niet beledigend, Maar nee. ik, zoals je het nu ja. vertelt, denk ik... nou, dat was nog leuker geweest. Ja, dat was heel grappig geweest, maar dat kwam niet uit. Maar zo kwam ik wel aan een nieuwslezeres. Ja. Of tenminste, aan een vrouw die heel graag nieuwslezeres wat wil worden. Ze, ze wordt het niet, of ze het niet dat te veel. Ja, nou ja, dat is... Uh, of misschien toch? Nee. Ja, precies. Jij hebt een heel ander boek gelezen. Echt waar? <lacht> <lacht> dat weet ik nou weer niet. <lacht> maar goed, dat, dat, dat was de bedoeling om de, uiteindelijk een soort raamvertelling ja. Ja. ervan te maken ja. over het leven. Ja. ja maar ja, wel en... met een boodschap, als ik het goed proef. Ja, en ik vind... Um, uh, kijk, ik voor mezelf worst. Ik, hè, ik ben in Zuid-Afrika geweest, daar ging mijn vorige romans voor een deel. Nu voor dit boek in Sri Lanka. En ik vind als je in dat soort landen komt, ja, dan besef je je. Wij hè, het is een cliché, maar wij staan aan de goede kant. En er is hier crisis en er is van alles aan de hand. Maar ik vind dat mogen we niet, hè, ik, dat mogen we niet vergeten. En ik vind dat we daar ook een verantwoordelijkheid voor moeten blijven dragen. En ik, nou ja, ik wilde in ieder geval, ik kan niks en ik voel me machteloos. Maar ja, dan schrijf ik er maar een boek over. Misschien ja. dat ik er bij Radio 1 zo ja. over kan getellen. praten. Ja. Ja. Maar, maar toch blijf, blijf ik nog met één vraag zitten. Want we hebben net die presentator gehad, hoe die uh, is, is, is ontstaan. Ja. Er komt ook een rol voor, een politicus komt erin in voor. Ja. Ik denk dat is onze gast van gisteren, het Jan Boekenstein. Uh, die, die wordt dan een beetje lullig weggezet. Is, is dat dan iemand die.? Ze knikt uh, nu ja, luisteraars. <laughs> ja, ze knikt, ze knikt ja. <laughs> maar word je dan uh, geïnspireerd door de, ja, door de actualiteit? Ja, natuurlijk. Door, wat wat ja, je nou, daar ja, ziet. Ja, ik research doen. Dus, dus uh, dat soort verhalen à la aan jan staan, die komen mij wel langs, ja. Dat inspireert wel. Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja absoluut. Um, wat voor soort roman is het? Moeten we het beschouwen als een zomerroman? Iets wat je gewoon mm -hmm. lekker meeneemt naar uh, ja. de camping op vakantie... en in één druk uitleest? Ja, dat denk ik wel. Daarom wilde de uitgever ook graag dat het nu uitkwam. Omdat het een uh, goed leesbaar... Uh, uh, nou, het, het, het lijkt luchtig, maar het gaat toch ergens over. Dus dat is een beetje... We gaan er even tennissen. Marcella Mesker verslaat voor ons de finale. Heren van het uh, toernooi in Rosmalen. De eerste set is gespeeld. Marcella, wie heeft hem gewonnen? Ja, nou ja, een beetje zoals verwacht. David Ferrer met uh, 6-3. Um, hij liep eigenlijk snel uit naar 5-1. Uh, Vloor toen uiteindelijk uh, nog één keer zijn eigen service. Het werd 5-3. Petschner uh, kwam wat beter in zijn spel. Uh, slaat af en toe hele mooie ballen. Maar ja, het is net niet vast genoeg. Wat wel uh, heel indrukwekkend is. Dat zijn natuurlijk zijn, uh, zijn gifgroene of gifgele, uh, hoe je het wil noemen. Kniekousen waarmee hij tennis. Nou, dat heb ik nog nooit gezien bij mannen tennisers. Het ziet er spectaculair uit. En nou heb ik ook begrepen dat dat een, uh, een functie heeft. Het is dus niet een modestatement waarmee deze Duitser op de baan staat. Het uh, blijkt uh, de bloedcirculatie te verbeteren. Dus ja, na wedstrijden of na zware trainingen herstelt hij makkelijker. Dus hij speelt eigenlijk van begin dan dit jaar eigenlijk alleen met die hele hoge en felgekleurde kniekousen. Dus dat ziet er spectaculair uit. Het lijken net steunkousen, Ja, Nou ja, de, zoiets. Het, het bevordert de bloedcirculatie. Dus wat dat betreft ja, een nieuwtje op dat gebied. Maar dat kan toch ook niet, in een andere kleur? Het, hij heeft ze, ik heb hem van de week een ik heb hem knalrood gezien. Dus um, ja, uh, wat dat betreft uh, is het uh, indrukwekkend. Misschien dat hij zijn tennis uh, in de tweede set nog ietsjes kan uh, aanpassen. Hij heeft een mooi slicebackend. Hier ook. Die rally is aan de gang. En dan staat die uh, David Ferrer die zo springt op de baan. John McEnroe noemde hem in Parijs op Roland Garros de springstok van het mannentennis. Weet je wel, zo'n zo kangeroestep waar je op staat. Want die man die heeft ongelooflijk voetenwerk. Dat is zijn, uh, ja, zijn trademark, zeg maar, in het tennis. Hij is zo snel. En dat zie je ook weer op deze grasbaan. Waar die bal laag blijft. En waar je naar de hoeken moet. En waar het heel moeilijk is je balans te houden en niet uit te glijden. En dat doet hij allemaal perfect. Dus uh, ja, hij speelde een bijna perfecte set op dat ene service uh, game na. En uh, ja, hij heeft nu alweer drie breakpoints in de openingsgame van de tweede set. Nou even kijken of hij die uh, kan pakken. De eerste set dus 6-3 voor Ferrer. Petsner mist zijn eerste service van uh, 209 km per uur. Hardste service ooit trouwens, 263 km per uur. Ver weggeslagen op een hardcourt ergens. Daar komt de pasing van Ferrer, maar die is niet goed genoeg. Nou, Petschner leeft nog even in deze openingsgames. Maar de wedstrijd uh, is uh, eigenlijk voorlopig in handen, zoals verwacht van David Ferrer. Hij leidt met 6-3. Iedere dag besteden we aandacht aan de sportpassie van een bekende Nederlander. Vandaag hoort u cabaretier en schrijfster Nieuwgen Jerli. Voor haar geen groepsport als hockey of lesjes aerobics in de sportschool. Verslaggeefster Ingrid Koning ging met haar steppen. Oké, okay, hier staat mijn step. Het is, uh, in Engeland noemen ze een scooter, maar hier is het weer scooter wat anders. Maar het is een step noemen we het in ieder geval. Even omschrijven. Uh, zo groot als een skateboard. Uh, twee wielen voor, één wiel achter en dan een stang recht omhoog. Ja, met drie wielen. En, en geen stuur eigenlijk. Omdat uh, de stuur is je eigen uh, kracht in je handen. Um, en het is veilig. Het fijne is van drie wielen... dat je hem gewoon rechtop kan laten. En, en als er gaten in de wegen zijn, wat wel eens voorkomt... dat je niet uh, valt. Nou, ik zou zeggen, til hem uit de schuur... En hoeveel kilometer ja, step je er dan op? Ik heb geen idee. Ik heb wel eens, als ik echt tochten doe, dan zijn het 20, 30 kilometer. Dan ben je gewoon van dorp naar dorp aan het gaan. Maar je krijgt waarschijnlijk wel veel bekijks. Ja, want mensen hebben deze versie nog niet gezien, omdat het geen stuur niets heeft. Maar uh, mensen kijken wel of het nou een gehandicapte ding is... of het nou een uh, sport en cool is, dat mensen kijken wel altijd... Uh, en het is ook heel raar dat, dat zo'n vrouw uh, langs je zoeft met zo'n driewieler. Ja, maar het is wel leuk. En dat, dat is het mooie aan Nederland natuurlijk, dat het een plat land is en alles kan. En ik heb in, uh, toen ik in Izmir woonde, gebruikte ik hem heel vaak ook. Maar daar zijn zoveel gaten dat ik echt twee keer mijn arm heb gebroken en uh, vaak in het ziekenhuis ben beland. Even heuveltje op. Zoveel heuveltjes zijn er natuurlijk niet in dit land. Maar als er een paar zijn, dan is dat mooi meegenomen. Even een heuveltje af. Een prachtige koe in de wei. Waarom ben je gaan steppen? Nou, om, om pa een paar redenen. Het is, het is sowieso tijdwinst als ik ergens moet zijn. En even uit de auto de step pakken en even snel erheen gaan. Maar ook, ik ben iets van vier keer geopereerd aan mijn knie... Dat was gewoon een verkeerde operatie. De arts was bijna 80, ging pensioneren. Ik was de laatste patiënt. En hij gebruikte de methode van 40 jaar terug. Onze jonge dagen. Hij heeft mijn bot aan elkaar geniet. En dat niet schoot los. En hij heeft alle meniscus uh, uh, zo'n beetje kapot gemaakt. Dus ik ben vier keer geopereerd. Dus als ik heel lang loop of heel lang fiets. Uh, dan, dan, dan doet het pijn. Dus ik gebruik allerlei vormen om mijn knie op allerlei manieren te trainen. Dus steppen, skieleren, Dat zijn allemaal. Je traint wel met dus iedere keer van een andere invalshoek. Nou, je bent nu al enige tijd bezig, maar het gaat wel goed, hè? <laughs> ja, nou ja, het is natuurlijk heel normaal als je dagelijks beoefent, dan is het niets meer dan uh, normaal dat je dat doet. En geen hang naar een andere sport? Nee, ik, ik vind echt mijn sport te zijn: is echt fietsen en schaatsen en zwemmen, en de rest. Uh... Daar heb ik ook niet zoveel mee. En ik heb ook heel vaak namelijk als ik echt een sport doe wat heel fout is. En ondanks dat ik heel blij ben dat sport bestaat en altijd aanmoedig. Zeker bij mijn kind. Vind ik het soms tijdverlies die ik niet vaak heb. Om te denken ja even sport, even hockey. Ik heb ooit op hockey gezeten wat ik geweldig vond. Maar om nou te denken, even gaan hockeyen, dan denk ik... nee, dan ga ik al even een column schrijven of zo. Dus dat is het contradictie. En daarom ben ik blij dat ik even de step kan pakken... waar ook, hoe dan ook, om even ergens te zijn. Dat ik toch het gevoel heb van... ik doe wel iets actiefs met mijn lichaam... anders is het niet in balans met je geest. Zo gaat dat toch?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 Close up inside Why does it rain? Het warringt within Temptation Utopia. Jeroen Stomporst. Goeiedag. Waar kijk jij naar uit vandaag? Ja, dat kan maar één wedstrijd zijn. Hè, nee, natuurlijk. Niet voetbal, moest ik erbij zeggen. Het mag niet geen voetbal. voetbal zijn. nee. Je moet je vragen helder formuleren, Benny, jong. Ja. Oh jee. Um, nou ja. ja en de rennen voor dames? Ja, dat is natuurlijk altijd leuk, want je bent benieuwd hoe Vos het doet. Ja, want die doet er mee, hè? Ja. Die was geblesseerd, maar die gaat toch weer fietsen. Oké, okay, nog even voor nee, de bal nee, dan. die Nee, dat was alles natuurlijk. Dus dat is. Uh, en dat, dat wordt maar normaal gevonden. Het soort vergerend worden van het wielrennen. Ja. Nee, zoveel winst ook niet, maar dat, ja, dat blijft een fenomeen. En daar moeten we onze kaart ook wel op zetten, natuurlijk, in Londen. Ja, bij de Olympische Spelen. Dan even het volgende. Ja. toch maar. Ja, toch maar, hè. Ja, het begint eigenlijk... Ja, ik heb u heel vaak gehoord, nu gaat het EK eindelijk beginnen. Maar het is vanavond dan natuurlijk, we zijn er eindelijk de kwartfinale zijn morgen... die er echt toe doen, hè. Want dat Duitsland ging weer en Portugal. Hadden we al met potlood ingevuld, natuurlijk. Ja, toch? Ja, nee, maar ja, het vind het, ik, ben, ik vind dat altijd van het blasé van die voetbalverslaggevers. Van nu gaat dat pas echt goed. Nee, beginnen. maar heb jij, heb jij kansen heb gezien dat Grieken lopen, ah, weer... ah, ik heb een gister... gister... aanval op de ja. stomphoort. Wat ja. nee, gebeurt hier? Nee, ik heb prachtige doelpunten gezien. Gisteravond. Ja, nee, schitterend, schitterend. schitterend. schitterend op Maar heb je ooit idee gehad dat die Grieken konden winnen van Duitsland? Nou, toen het 1-1 werd, dacht ik, nou moeten die Duitsers gaan ja, voetballen. Je toen hoopt ik Nee, nou ja, toen heb ik genoten. Maar goed. Nee, goed, maar dit is nu een clash waar je naar uitkijkt, toch? Ja, nee, absoluut. En het rommelt bij die Fransen toch weer. En die Spanjaarden hebben zelfs kritiek gekregen ja, en ik ja, ben heel benieuwd wie er uiteindelijk toch, uh, toch op gaat staan en um, uiteindelijk uh, Top e van het zet altijd ergens een euro op. Waar ja. zet jij je euro op? <laughs> ik zet mijn euro op Spanje, maar ik zou het ook wel heel leuk vinden als de Fransen door zouden gaan. Oh. Niet in het niet in minstens... En dan een, zet ik een, een kwartje ik... Op, uh, de, op de Fransen. <laughs> nee. zo Omdat mij in mijn pool worden de Franse <laughs> Europees kampioen. Dat is een beetje... Goed. Nee, uh, dat was een mooie wedstrijd. En morgen natuurlijk ook. Ja, ja. Engeland-Italië. We horen jou straks weer samen met uh, Govert van Brugge. Dankjewel. Kom. Thijs, het was leuk. Vond ik ook Bert. Dankjewel. Jullie ook W1 Sportzomer. 9 weken lang. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s'avonds. De mix van nieuws en sport. Ik vind het een hele mooie mix. Het is stikdonker in de supermarkt. Al het nieuws uit binnen- en buitenland. Het laatste woord was aan Rijvik zelf: het EK Voetbal. Wimbledon, de Tour de France. En als klap op de vuurpijl: representing the Netherlands. De Olympische Spelen. Tot 12 augustus, de Radio 1 Sportzomer. Ik wens u en alle andere lijsttrekkers een goede campagne. Het nieuws van alle kanten. Ik wens u hetzelfde en een goede zomer. Kom op zondag 1 juli naar de Dordtse Boekenmarkt. Met bijna 600 kramen in de historische binnenstad van Dordrecht. De evenementenstad van 2012. Kijk op dordseboekenmarkt.nl.